Middernacht, het begin van donderdag 6 februari. Jori Stubinitski met het NOS journaal. Topoverleg in het kantoor van premier Rutte vanavond. Hij sprak in het torentje met minister Hennis van Defensie en Plasterk van Binnenlandse Zaken over Plasterk's uitspraken over de inlichtingendiensten. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Eerder vandaag werd bekend dat Nederlandse inlichtingendiensten eind 2012 en begin 2013 ongeveer 1,8 miljoen gegevens van telefoongesprekken verzamelden.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 De Vlam heeft een reis van 65.000 kilometer achter de rug. Dat is de langste olympische fakkeltocht in de geschiedenis. Er werd zelfs een ruimtewandeling met de Olympische Toorts gemaakt. Door een overwinning op Heerenveen is FC Twente nu tweede in de eredivisie. Twente won met 2-0. PSV won thuis met 2-1 van Cambuur. NEC tegen NAC werd 1-1. Go Ahead Eagles en RKC speelden ook gelijk. Het werd daar 2-2.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je leven aan elkaar knutselen door jezelf te spiegelen aan anderen... aan sterren en aan YouTube-filmpjes. Dat is het thema van de voorstelling The Truth About Kate... en daarover praten we in het tweede uur. En dan krijgt u ook weer een verhaal van schrijver Thomas Verbocht... dat hij speciaal voor ons en voor u schreef vandaag... op basis van iets dat vandaag is gebeurd. Ik weet nog niet wat. Maar we beginnen met jazz, een gitaarheld in de studio. Hij is een van de drukste en meest gevierde jazzmuzikanten... in ons land op dit moment. Hij speelde lange tijd bij de New Cook. Collective en nu is hij overal te zien en te horen met zijn eigen band, de Blok Tones. En Anton Goudsmit heeft ook een nieuw project. Hij toert met een strijkkwartet, Sep 4 of Sep 4. Ik weet niet wat ik moet zeggen, daar hebben we het straks wel over. Komend uur is hij te gast. We gaan praten over de gitaar, over improviseren en over zijn leven tot nu toe. Anton Goudsmit werd geboren in 1967, groeide op in het Gooi, kwam uit een muzikale familie, studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en won in 2010 de belangrijkste jazzprijs van Nederland, de Boy Edgar Prijs. Hartelijk welkom. Dank je wel. En een, uh, je gitaar meegenomen. Maar dit is, dit is niet dé gitaar. Heb je eigenlijk een, een gitaar, je instrument? Ja, ik heb een, een Gretsch Country Gentleman uit 1972. En daar speel ik al heel lang op. En dat is niet een heel bijzondere gitaar. Het is eigenlijk gewoon een, een fabrieksmodelletje. En ik had hem een keer op straat laten staan. Toen was hij weg. En toen vond ik uh, precies dezelfde terug. Bij een, uh, een uh, Friese jongen die in Amsterdam woonde. Die in hetzelfde jaar, dus 15 jaar daarvoor... Precies hetzelfde merk gitaar had gekocht. En die klonk weer helemaal als nieuw. Dus ik was eigenlijk uh, ik had een soort van rebirth. Je met gitaar terug, ja. ja. Wat, uh, je hebt hem nu ook, ook, ook bij je. En, en de, de neiging van elke gitarist. En ik merkte het bij jou ook al eens. Om, om altijd te willen pingelen. Om altijd op dat ding een beetje te tokkelen. Of ja. met, je, met je fikkers bezig te zijn. Ja. Is dat ook wat je thuis doet? als je? Als je het ik heb dat kijkt? ding altijd omhangen, ja. Bijna altijd. En kinderen zijn er ook echt aan gewend. Is het ook gericht oefenen of, of gewoon een beetje alles soepel houden? Nou, Giet, er is de pielen. Voornamelijk inderdaad heel veel. Maar je, je, je moet wel, als je veel projecten doet... Ik doe vrij veel uh, uh, repertoires, uh, moet ik bijhouden door elkaar. En vaak komen er ook nieuwe repertoires bij. Dus je moet ook wel gericht bezig zijn natuurlijk... om je voor te bereiden voor al die verschillende optredens... met al die verschillende groepen. Dus dan ben je wel echt gefocust bezig. Maar voor mijn plezier zit ik eigenlijk altijd maar een beetje te, te frutten. En wat vrut je dan? Ja, nou ja, het begon met Funk aan de keukentafel toen ik nog bij mijn ouders woonde. En nu van alles wat er voorbij komt. En ja, Gewoon, Ja, rommelen. rommelen. Rommelen. Ja. Maar wanneer kreeg het Spelen. voor eigenlijk? Wat, uh, wanneer werd het serieus? Um, ja, pas heel laat bij mij. Want ik, had wel, ik wou wel een gitaar toen ik uh, um, een jaartje of twaalf was. Want er was een jongen die in de klas uh, zijn vinger opstak... Toen de, de muziekleraar in de brugklas vroeg van, speelt iemand een instrument? En dat, ja, dat vond ik natuurlijk totaal niet interessant. Want uh, ja, je gaat toch liever uh, in bomen klimmen op die leeftijd. En, uh, en uh, stiekem een pakje sigaretten kopen en dat soort dingen. Maar toen zei hij van, ja, ik speel uh, gitaar. En dat was ik meteen al gefocust. Dat was ook een, een Egyptische jong En zei hij, ik speel af en toe met de radio mee. En ik was helemaal gek op, op Elvis Presley en zo. En... En toen dacht ik, wauw, ja, dan kan je dat meedoen. Dat vond ik toen geweldig. Dus toen wou ik met alle geweldige gitaar. Dan kreeg ik ook een gitaartje. Zoiets zo zitten, een acoustisch klein uh, gitaartje. En dan kwam op een gegeven moment een leraar bij. Uh, en uh, dat was allemaal best wel serieus. En, maar toen op, op, op mijn vijftiende hield uh, het serieuze op. En toen uh, zat ik wel met bandjes te rommelen een beetje. Maar ik, was, ik had niet meer echt les. Dat vond ik niet meer leuk. En pas uh, toen ik. Uh, het huis uitging, toen heb ik echt uh, op een gegeven moment echt gedacht: van uh, ik wil muzikant worden. Ik probeerde eerst uh, een rechtenstudie te doen, maar toen struikelde ik over het staatsrecht. Dat was zo ongelooflijk saai. En toen zei een vriend van mij: van ja, maar je, bent toch ook, je speelt toch geweldige gitaar? Waarom ga je dat niet doen? En toen, toen werd dat. Ja. Uh, wat, wat was er van je geworden, denk je er wel eens over na? Wat er was gebeurd als. Als die gitaar niet op je pad was gekomen, of als het niet echt serieus nou, ik denk was dat, geworden. Dat, dat, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Want ik heb het altijd wel interessant gevonden. Ook nog voor mijn twaalf. Want er hing er een banjaudje bijvoorbeeld bij de, bij de uh, grootouders van mijn beste vriendje. En dat, ik, was, ik ben altijd aangetrokken geweest tot uh, te, denk ik wel, tot gitaar. En wat zou het hebben kunnen zijn? Iets waar je veel bij klets waarschijnlijk. En veel <lacht> mensen ook wel, daar hou ik wel van. En wat ik ook heel leuk vond als, uh, als jochie van. Uh, uh, 14, of nee, jonger nog. Hè, dat je echt al een beetje nadenkt van wat, hè, wat wil je later worden. Dus 11, 12 ook zoiets. Uh, schilder, leek me leuk. En dan, dan zag ik een, een, een film over een, een, een kunstopleiding. En dan uh, werden er sinaasappels uh, geschilderd. En dan echt met die lichtvlekjes op, al die bubbeltjes van die sinaasappelen. Dat vond ik dan zo. Hè, de, de gepriegel, daar ben ik altijd ook wel uh, uh, gecharmeerd van geweest. Van, vakmanschapachtige dingen en zo. Ik heb je heel vaak zien, zien optreden. Eigenlijk al, al vanaf begin jaren negentig. En het is, het is, los van de muziek... waar het natuurlijk om draait, ook altijd... een, een happening om je te zien staan. Om, omdat je, je gaat altijd helemaal op... in, in je muziek. Maar ja. wat, wat gebeurt er als jij op, op het podium staat? Heb, heb je daar zelf... Grip op wat er dan aan de hand is? Nou, ja, te weinig eigenlijk wel. Ik, ik verlies vrij veel energie met allemaal over onnodige bewegingen en zo. Maar op het moment dat ik me daar echt mee bezig ga houden... dan verstart het ook weer een beetje. He, dat dus, is een, dus echt een, mijn natuurlijke manier van spelen. Ik, ik gooi me er wel helemaal in. En uh, dan, dan komt dat vrij fysiek over wel, geloof ik, altijd. Uh, en ja, dat eigenlijk... In het begin werd er zelfs, zelfs nog af en toe een beetje... wel vriendelijk, maar een beetje reginnikt. Als jij stond spelen en, ja, dan, ja, en dan dat je hoofd heb... ging opzij. En, ja. Ja, ja, nee, dat, dat is nog steeds zo. Oh, nog steeds? Ja. ja. ja. Maar het is, ook, het is ook een beetje een handelsmerk geworden. Het is, het is ook de charme ja. ervan. Nou, nee, maar het is, mensen zien wel dat het wel, wel normaal is. Dat ik me niet aanzet, dat ik niet doe alsof. Dat, dat, ik, ik zit er wel echt, echt in, me, in het spel dan. En ik, maar ja, bijvoorbeeld zoals nu met dat toertje met, uh, met uh, Zap bijvoorbeeld... dan moet ik ook hele moeilijke dingen doen. En, en echt enorme lange melodieën. En ja, dan moet je toch echt wel je focus moet je heel erg gericht erg uh, houden... Op, uh, op, op het materiaal wat je, wat je moet uitvoeren... En dat lukt vreemd genoeg altijd, toch wel een beetje. Daarom blijf ik ook altijd wel aan het werk. Omdat ik ook al een heel braaf jongen ben. En altijd heel erg goed mijn best doe en zo. Maar het lukt ook altijd, los van dat je, je altijd goed voorbereidt. Lukt ook altijd om op het podium helemaal erg op te gaan. Ja, nou daar ben ik heel blij om. Dat, is een, een, een, dat, is dan van, dat gaat dan vanzelf. Je kan, je kan zeggen dat ik een gen te veel heb of zo. <laughs> een chrome zoontje te veel. En aan de andere kant. Uh, ja, dat is mijn manier van spelen. Dat ik uh, ja, vrij fysiek speel. En muzikanten die met je hebben gespeeld... en mensen die jou kennen zeggen allemaal... Hij, hij geeft zich altijd helemaal... en hij gaat altijd helemaal op in het spel. En je krijgt van Anton nooit half werk. Ja, ik hou ontzettend van... Uh, met, met de jongens uh, en de meisjes... en, en uh, samen een, uh, iets, iets maken. Dat vind ik het leukste wat er is. Ook na, het, het werken naar een, een serie voorstellingen toe... Dat, dat, dat, dat is ontzettend leuk om te doen... En uh, zeker in de, de, met de mensen waarmee ik uh, werk uh, en uh, uh, wil werken, kan dat ook. Zijn, de, hè, er is ook ontzettend veel ruimte voor individuele cre creativiteit bij iedereen. En dat wordt ook echt van je verlangt ook in, de, in de groepen waar ik in zit. En dat is uh, natuurlijk een enorme voorrecht om dat te mogen doen. Iemand vertelde dat jij een agenda hebt met verschillende kleuren. Dat, jou, dat jij zeg maar elke klus een andere kleur geeft. Ja, dat doe ik je... niet meer. Oh, daar ben je mee opgehouden. Nee, ja. Dat is een oud verhaal inmiddels. Ja, ja, dat is alweer voorbij. Want Het verhaal was dat je, dat je een, een kleur had voor dingen waar je heel erg op verheugt. Een kleur van dingen waar je nog even aan moest werken. Ja, dat werken. klopt. Ja, ja. Nee, ik had gewoon elk bandje een, een andere kleur gegeven. En toen had ik inderdaad een keer een interview met een, uh, iemand die uh, UCAM, uh, een cursus aan het volgen was. Annemiek Tettero heette zij. En uh, toen uh, had ik dat inderdaad gezegd. Ja, ja Ros, daar heb ik niet zo'n zin in. Maar dat ging dan natuurlijk. Oh, dat was, ja, ja. Over dat groepje. Dus dat. Dus een dat eigen leven gaan gaan leiden. had ik Elk groepje had ik een ander kleurtje gegeven. Je zei net Elvis. Um, je begon dus niet met, met jazzmuziek. Wanneer kwam de jazz op het pad? Uh, die kwam via. Uh, ja, ik, ik hield altijd van, uh, van muziek waar wel iets functies in zat. Dus ik, ik vond uh, bijvoorbeeld White Band vond Whiteband heel erg leuk. En. Uh, en uh, Like cocaine running around my brain, dat soort nummertjes. Weet je wel, dat moest je altijd wel. En elf is natuurlijk ook, hè? er is toch veel heup in. Dus ik, uh, op een gegeven moment. Uh, dat, dat, uh, je je het heel makkelijk eruit, op, zeker op die leeftijd, wat je allemaal leuk vindt. En, uh, en nou, ik hield dus ook van, uh, van, van meer. Uh, ja, toch dingen waar wel dan een funky gitaartje in zat en zo. En toen ging ik vanzelf. Uh, raakte ik dan geïnteresseerd in. Uh, Bijvoorbeeld Red Report en, uh, en, uh, ja, Eigenlijk een vrij standaard verhaal. Nee, niet, niet, zeker in die tijd eigenlijk. Hè? De, de, de middelbare scholier. En maar nog niet geïnteresseerd in instrumenta instrumentale muziek. En dan bijvoorbeeld via Red report en de moderne Miles. Bijvoorbeeld Bitches Brew of de later We Want Miles. Kom, kom je vanzelf op Miles. En dan, en dan, ga je, ja, dan ga je, raak je toch geïnteresseerd in waar zo iemand vandaan komt. En dan ga je toch maar eens naar de bibliotheek en ga je toch, toch maar bandjes opnemen. Ik had echt op een gegeven moment echt vol met bandjes van allemaal heel braaf opgenomen. Van Miles, en, Davis, ja, en, ja, Miles en, Davis en maar zo. Maar dat, dat, is, dat is echt, Miles Davis is toch, nou, hij heeft natuurlijk een aantal keer met gitaristen gespeeld. in dus in later jaren, ja, maar, maar het is ja, vooral ja, toetermuziek in, in de vroege jaren. Ja, Maals. ik ben ook echt een toetergitarist. Ik werk heel graag met toeters. Ja, nu dus met violen. Ja. En dat, dat is nou helemaal uh, uh, waanzinnig. want dit, dat, die zijn echt één. Maar ik, werk, uh, ja, ik heb heel veel ervaring met de uh, toeters te spelen. Ik noem het ook altijd toeters inderdaad. Maar, maar zoek je ook op je gitaarpartijen uh, uit voor een trompet of een, of een saxofoon... eerder dan, dan, dan, dan gitaar? Nou, dat heb ik wel gedaan uh, in, uh, tijdens het concertoorde. Dan moest je dingetjes uitzoeken en zo. En dan, dan vond ik gitaarsolos vaak een beetje saai. En ook de frasering van, van, uh, van bijvoorbeeld een, een Parker-solo of zo... Dat vond ik echt veel spannender, ook omdat er dan adempauzes in de frasering zitten. Hè? Dus... Omdat je, omdat Charlie Parker die moet dan natuurlijk. Je lucht moet toch ademhalen. Dus het komt er echt veel. Ook, ja, het is toch, je, je bent metaal aan het kussen en, en je adem door een buis aan het blazen. Het is toch een vrij vrij natuurlijk. Uh, het komt er uh, bijna als, als zang komt het er eigenlijk bijna uit. He, heb je er zo één nu paraat? Zo'n zo Charlie Parker melodietje.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 In cafés waar alle, alle grootheden samenkwamen. En het was een vrij harde sfeer. Want, want in die autobiografie van Maas Davis wordt verteld dat hij dan. als iemand niet goed genoeg was, dan werd hij werd buiten nog op zijn bek getimmerd ook. Door de ja, andere dat zijn allemaal stoere verhalen, joh. Ik, ik, ik heb zelfs een binnensfeer en ik heb gezeten. heb verhalen teruggehoord van hoe stoer het allemaal was. En dan denk je ook van ja, nou ja, laten we het maar zo houden. Zo stoer het hoort was een het beetje bij de, bij, bij, de, bij de verhalen. Om, maar je had vroeger natuurlijk die orkesten. Die, ja, dat was wel gewoon een, een, een, een, een, een, een, een, je brood ook. Ja, bijvoorbeeld zo'n zo zo band van Duke Ellington of Cambs of zo, die, die reisden dan echt, waren alleen maar onderweg. Dus dat was natuurlijk wel een sociaal een enorme hechte toestand en waarschijnlijk ook wel met een bevelsstructuur, zeker. Maar wat, wat er ook uitspreekt is dat het ja. natuurlijk eng is als, als jonge muzikant, als beginnende muzikant en, en in jouw geval als je het nog niet heel heel zeker bent of je, of je er echt professioneel mee verder gaat. Ja om zomaar op een podium mee te gaan staan... en met de grote jongens mee te... te dat tettelen. is uh, hartstikke spannend, ja. daar, moet je, daar moet je wel doorheen. Ik heb, ik heb echt de meest desastreuze beginnetjes meegemaakt. Echt. En dan, dan zitten we hier waarschijnlijk over, over een jaar <lacht> nog te kletsen... als ik alle, alle anekdotes van alle shocks Noem no no maar, no maar de ergste, dan hebben we die Nou, dat, vast... de, de, de ergste was... Toen wist ik eigenlijk nog niet... Ik speelde wel, maar dat was zeg maar in die wat minder serieuze periode... Toen, wist ik eigenlijk nog niet dat ik naar het constoor wou... maar ik woonde wel in uh, Amsterdam. En dan ging ik vaak naar die gym sessies in, uh, in de stip... en de malo, en de, malo -melo en de kroeg, had je die drie naast elkaar... op de gracht. En dan had je de Stormy Monday-session. Dat was een beetje een funky-session. En dat durfde ik wel, dan ging ik spelen. Maar he, ik wist, dat was eigenlijk niet goed genoeg. Maar ik kon wel heel lekker funken. Dus gewoon de average white band. gewoon Ja, rammen. gewoon funk in E. En er was ook een man die was wel van mij gecharmeerd. Dat was Ronald Abrams, een, een Amerikaan. Afrikaans-Amerikaan met een hoge hoed op vaak. En een echte glitterjas aan. Met zo'n pandjesjas echt, maar de glitter. En echte Uncle Sam. En helemaal geweldig. En die zei op een gegeven moment ook: van Oh, I'm gonna do your favor, man. En dan mocht ik dan funken in E. Want dat wist hij, dat, dat kon ik wel. En ik had een beetje een bord voor mijn kop wel. Ik dacht dat alles mocht. En, uh, maar ik had ook een, een gulp openstaan, geloof ik ook nog. Dat was heel gênant. En uh, dat toen, ja, toen wou ik zo graag. Dat ging, dat ging eigenlijk niet goed. En toen brak hij de boel af. En toen uh, sloeg hij zijn armen om me heen. En uh, zei hij tegen het publiek, keek hij het publiek aan, en toen zei hij van, uh, I think this guy should go home and practice. En die. En dit stondje, en dan sta je ja, dan ga je door de grond natuurlijk. Die en, dan, en mijn vriendjes waren, want het, mijn vriendjes gingen altijd mee, maar die waren altijd, als ik dan klaar was met spelen, waren ze altijd weg. <laughs> en, dus uh, echt, maar echt nu waren ze ook weg nergens te vinden. Afgezeken door, door, door een grootheid en dan ook nog de gulpen open. Ja. Dat is wel, dat is wel echt, een, echt een dieptepunt. Ja, dat was een echt dieptepunt, ja. Maar er kwamen daarna gelukkig heel veel uh, hoogtepunten. We gaan uh, luisteren naar een, een stuk van, van jouw uh, muziek. En dat, dat is eigenlijk een, uh, een deel van wat je nu hebt gedaan met, met het strijkkwartet, met Sap uh, met 4. Oh, echt waar? Ik zei het verkeerd, dit was natuurlijk niet met het strijkkwartet. Dit zijn de bloktoons, je eigen beetje. Ja, uh, late night, hè? Met Martijn Vink op, op drums en je ja. vierdag op bas. Echt, echt je eigen. Ja, en beentje. dit nummer hebben we ook nooit live gespeeld. Dit hebben dit we één hebben, hebben keer gespeeld, eigenlijk in de studio. En dat, dat, daar was het ook klaar mee. Het is ook niet heel leuk om live te doen hoor. Zo'n zo late-night sfeer. Dat uh, ja, misschien kan het wel een keer, inderdaad. Uh. Maar je, je moet de zaal ook een, een, een zekere opwinding geven, natuurlijk. Ja, als je, als je dan een ballet achtig iets doet... Dan moet, het wel, dan moet er ook wel echt emotie in zitten. En dit is meer een soort van soft-porn-muziek eigenlijk... maar dan heel smaakvol gedaan. Is dat het leukste om in, echt in een bandje te zitten? Ja, absoluut. Ja, het is, uh, uh, uh, uh, ja daar doe je het voor. voor de, de, de, de optredens met een groep vrienden... of. Ja, het zijn ook geen collega's. Als je muzikant bent en je speelt samen, dan heb je hebt het nooit over collega's. Het zijn altijd je maatjes of, of uh, hè? bandleden. Maar, maar in, in de jazz is, is het ook heel veel, uh, toch vrij individueel. Hè? De, de, de muziek van de solisten en de sessies en uh, de mensen die binnenkomen, elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen en zeggen: van hé, hey, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, dat is, dat is soms eigenlijk wel jammer, omdat dat het een beetje meer kans heeft om te groeien. Ja, maar dat is een sessie. Dat is, nou, daar ga je heen om, om je chops een beetje op peil te houden. In een bepaald, uh, bepaald idioom ook natuurlijk. waarin uh, wat, wat, wat bepaald wordt door de jas die die sessie aan heeft. Dat is meer een training, zeg maar. En een bandje is dus tweede... niet eigenlijk... Uh... Ja, een bandje. Uh, ja, dat groeit. Dat kan, een, uh, dat, uh, dat kan uh, ja, dat groeit, dat kan zich blijven ontwikkelen. Het kan ook stoppen, de ontwikkeling, dan merk je dat ook allemaal. En dan, dan gaat het vanzelf, gaat het dan uit ook. Dat, dat kan. Maar het, uh, je werkt natuurlijk naar optredens toe en dat is, dat is natuurlijk een hele leuke bezigheid. Om in zo'n hok te gaan zitten en dingen uit te proberen. En, ja, dat is uh, best wel romantisch of spannend om te doen en uh, heel erg leuk om te doen ook. We hadden het net al over je, je dieptepunt. Die, die hebben we vast gehad. Nou ja, dat was nou, een kleintje een, hoor. Zou je <laughs> ja, ja. de rest dan besparen? Nee, uh, ja, maar what doesn't kill, kill you makes you strong, only makes you stronger. Hè? Dus uh, ja. dat, dat, dat vind ik wel een mooie uitspraak. Dus is zeer toepasselijk. Maar wanneer ging het? Uh, wanneer begon het? Wanneer werd het? Uh succesvol, je, je, je jazzcarrière? Nou ja, voor zover dat mogelijk is... Een succesvolle jazzcarrière ja, in Nederland. Nou Ja, ik heb, ik heb er inderdaad absoluut niet te klagen, maar het, het gekke is, ik zie mezelf nog steeds als een student. En, en de, de, de, de, de relatie met, met, met mijn instrument is, is nog echt één uh, waar nog heel veel te winst te halen valt. Dat is, dat, daar daar, ja, dat, daar ben ik nog lang niet mee klaar. Dat is nog er zijn nog zoveel dingen die ik interessant vind. En, uh, en, uh, en ook ja, fysiek, ik ben nog niet echt oud. dus uh, Ik heb nog geen last van artrose of zo. Dus het kan allemaal nog ontwikkelen. Het schijnt wel dat je hersenen iets trager worden. Maar als je ze veel traint, juist door muziek... dan blijven ze wel heel scherp. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, heb ik zelf het gevoel dat ik nog absoluut helemaal niet klaar ben. Maar daar zit ook een beetje de, de joy van het muzikant zijn. Maar, maar in erkenning heb je, heb je in de Nederlandse zien wel inmiddels de top bereikt. Uh, ja, nou ja, dank je wel. Ja, <laughs> nou ja, de mooie de extra nou, prijs ja, ja, gewonnen, dat, een, dat, geeft, dat geeft natuurlijk een glans, inderdaad. En, maar ik ben, ben, uh, dus elke dag begint het weer opnieuw. Dat, het is een, dat is een uitspraak van, we moeten wel over sap hebben trouwens. Ja, we gaan het over sap ja, ja. hebben, zeker. Maar, maar um, uh, uh, ja, elke dag begint het weer allemaal opnieuw, dat... Uh, dat uh, dat zei John Engels altijd. En dan zei hij er ook altijd bij. Het begint met de blues en het eindigt met de blues vogel. Maar dan met een, niet een zachte g, maar dan een haaks accent. En uh, he, dus, dus uh, ja, het is elke dag uh, en elk optreden... is weer volledig vanaf nul. Je, je kan helemaal niet terugvallen op... Uh, nou, ik kan nu eventjes even relaxen. Want uh, goh, ik heb zoveel erkenning. Ga ik nu even lekker een jaartje... Een beetje uh, Polonaise uh, Nurrie in de trein of zo. Dat gaat niet. Je, je, je moet je blijven ontwikkelen. We hadden het er aan het begin over wat er, wat er was geworden als, als je niet die gitaar had gehad. Nu, nu maak je, maak je, zeg je eigenlijk ook dat het, dat het een soort richting geeft, iets, iets om te Ja, rijken. Voor mij is het. Uh, it, it is, in mijn geval is het echt mijn, mijn redding geweest. Ook dat ik iets vond waarmee ik uh, um, in het reinen kwam, zeg maar, met mezelf. En, je, maakt toch, je moet toch een deal maken met de maatschappij. En, uh, en ik vond het allemaal zo ingewikkeld. Uh, en, en moeilijk. En toen uh, was het voor mij het idee dat je dus ook een deal met, uh, met, met, uh, met uh, je omgeving kan maken... waarin je alleen maar afgerekend wordt op dat wat je doet met zoiets eenvoudigs... zoals een stuk hout met een paar ijzerdraadjes erop... Dat vond ik zo mooi, bijna boeddhistisch-achtig, zeker in die tijd. Dat vond ik zo'n mooi idee dat dat kan nog, en zeker in deze tijd waarin alles uh, ontzettend snel gaat en zo, dat, dat, er, dat het nog kan dat je zo'n simpel leven leidt als dat van, van, van, een, van een muzikant die eigenlijk alleen maar, alleen maar bezig is met zijn instrument. Dat was voor mij een, uh, ja, gaf mij enorm veel rust en, en een doel. In... Want jij wilde niet die, die deal met de, met de maatschappij, uh, het staatsrecht Dat ja, wilde ik wel, maar ik, ik, was, ik vond het gewoon ingewikkeld. Ik, ik was te, te, maar je zegt die te, tijd. Te, te voor en, en, en ik te verward daarvoor. Ik ben echt gered door het idee van Ja, door de, de simpelheid van het idee van, van, van, van... dat je alleen maar afgerekend wordt op dat wat je met een, een stukje gereedschap doet. Dus echt. Ja, een eerlijk beroep, zo kan je het wel zeggen. En dan ja, nog leuk ook. Dus, en dan heb je richting, een, een doel en betekenis in, in, ja, in de samenleving. dat was voor mij was dat echt een, een, een, een bron van, van uh, uh, uh, ja, richting en, en levenskracht. En daar, daar leef ik nog steeds uh, van. Als je die, als je die richting en, en betekenis niet had gevonden... en je, je zegt ook die tijd, begin jaren tachtig... is stuk eigenlijk een heel harde tijd geweest. Nou, Amsterdam begin begin jaren jaar in, 80. ja, het was was, was 1986-87. Oh, dat is al een beetje eindjaren tachtig. Ja, ja, ik zie er veel ouder uit dan dat ik ben, maar ik ben nee, echt ja. ontzettend broekie. Ik ben <laughs> waarschijnlijk jonger dan jij. Ik uh, ben... Nee, nee, ik, ik zie er heel oud uit, maar ik ben van 74. 74. je ja. oh, bent eerst zo jong, mm -hmm. joh. oh, oké. Okay. Nee, je ziet er niet oud uit. Oké, okay. maar nou ja, goed, maar, maar 86 uh, uh, Amsterdam. en, en dan. Geen richting hebben in je leven. Dat, nou dat is, ja, ja, wat iedereen heeft. Dan, dan, dan, wat ga je doen? Dus zeker in die tijd. Want ja, toen zaten er nog met hele dikke wenkbrauwen. achter een grote rode knop. en dan kon hij erop drukken. en dan waren we allemaal dood. Dat, dat, dat de was bom. nog. Dat, ja. ja, dat was toch. En nee, dat, dat trok me ook heel erg in Amsterdam. De, de, dat was ook heel bepalend voor mij. Die, die, ja, zeg maar dat laatste restje punk. En. Ja, toch een beetje die, dat anarchisme en krakers en zo... Dat, dat heb ik ook altijd heel spannend gevonden, dat dat kan. Hè? Dat, je, dat, dat vond ik heel dat, en een beetje de negkant, kant kan je het nu noemen... maar dat is natuurlijk wel een, dat past te veel in de truttigheid van deze tijd. Maar... Uh, punt. Ik weet nee. niet meer wat ik aan het zeggen was. Nou ja, je, je zei eigenlijk, het heeft mij gered. De gitaar ja, heeft ja. mij gered. ja. Absoluut, ja. Dat was echt een, een, een, ja, echt een redding. Ja, anders ja, ik was ik niet gelukkig. Maar gered van wat, weet je dat? Gered van, van, van, van, van het gevoel van een, ja, van een nul zijn. We hebben geen, geen richting hebben... Nee, ik was, ik was niet. Uh, kijk, nu, nu, zoals laatst, had ik een, dat is een leuke anekdote, was ik dan uitgenodigd door van die. Ik wist helemaal niet dat het van die hele jonge jongens waren. Maar zo'n echt zo'n van die hele goede muzikanten. En die hebben dan een band. En dan, gewoonlijk doen ze dan meer dansbaar, repertoire, en funky dingen. En dat klinkt allemaal verschrikkelijk goed. En nu wouden ze dan, dan één keer per maand wat meer in de jazz verdiepen en zo. En. Uh, en dan nou, word je opgehaald van het station en je gaat mee uit eten... en alles wordt geregeld en, en ze hebben geluidstechnicus... en allemaal verschrikkelijk goed voorbereid, hoogniveau spelen. En dan zit je met die jongens aan tafel en zeg ja, wat, wat, wat, wat doe je... ja, wat doe jij eigenlijk? Dus je bent muzikant. Ja, nee, maar ik studeer ook international development... of uh, dat soort dingen allemaal. En, uh, of uh, industrial design en uh, international... Uh, nou ja, uh, die allemaal, mooie studies. Uh, ja. Ja, Waar zitten allemaal nog erbij. En dan vraag, dan vraag ik me af... Ja, maar jongens... Ze bleken dus ook 17 en 18 te zijn ook. Maar wat gebeurt er dan met al die jongens zo... Al die normale mensen dan? Het lijkt wel alsof je tegenwoordig helemaal niet meer normaal kan zijn. Dat je gewoon een paar jaar aan het... Aan het, aan het, aan het Kutte bent of zo. Je moet allemaal, alles moet meteen helemaal goed gaan. En alles moet meteen op, op koers liggen. Je, moet, je studie moet je in vier jaar af hebben. En alles moet perfect. En een spaatje rood erbij en zo. En ja, ik ben blij dat ik niet in deze tijd. Uh, dat ik dan. Zeker hoe, hoe ik het toen tegenaan keek. Dat ik dan nu nog eens keer zou moeten proberen. met. Maar ja, er zijn toen, toen ook een hoop mensen gewoon echt aan kapot gegaan. In, in de jaren 80? Ja, maar vraag, vraag waarom nu niet? Met, met, met, met die, die lat ligt nu nog veel hoger op alle fronten. Je moet, je moet meteen klaar zijn met je studie. En het succes is normaal. Ja. Dus ik vroeg ook aan, aan, aan de jongens: Ja, maar wat gebeurt er dan? Het was heel leuk. Dat was een drummer die wel al, nog een beetje, nog een beetje menselijk uitzag, zeg maar. Nee, het waren geweldige jongens ook trouwens. En, en, en toen zei ik: Ja, maar wat gebeurt er dan met. Wat, wat, waar zijn al die andere mensen dan zei, Ja, daar hoor je gewoon niks van. Dat vond ik dan wel een heel erg leuke. <laughs> Ja. Eerlijk antwoord, van ze zijn er wel hoor, gewoon nog. Maar er zijn van jou in, in de tijd ook vrienden uh, overleden aan, aan drugs en. en ja, maar wie, en, bij wie niet? Dat was, dat was die tijd gewoon. Dus, dus de, ja, ja. Dat, ja, die tijd was een, een spannende tijd, ja. Maar ook een hele inspirerende tijd ook wel. Maar dat, dat ook wel. En uh, ja, bijna, soms was het echt net alsof ik in een Fat Freddy-comic uh, leefde, echt. En, en ik vond het geweldig hoor. Maar er is een soort keerpunt geweest. Je, je zegt, mijn, mijn gitaar redde mij. Was er echt een soort moment van... vanaf nu ben ik gitarist, ga ik oefenen en hou ja, ik op. was mijn, mijn echt zo ontzettend debiel, simpel. En, en uh, zo, ja, zo simpel. Zo, zo eenvoudig was dat. gewoon. Ik ga gewoon ontzettend mijn best doen op de ding. En fuck the rest of the world. Ik doe het gewoon. En uh, ik heb een... Uh, ja. Dat, vond het, dat was echt een doel. Maar was het dan ook een, een plek waar je niet meer heen ging? Of waren er dan nog oude vrienden die elke dag aanbelden? Van Anton, hou ze op met de gitaar. Ja, nou zeker. Even. En af en toe keek ik ook het raam. En er was er bijvoorbeeld, dan dacht ik, oh god, er staat uh, Huppelde Ik noem, noem even geen namen. En dan, oh, die staat aan de overkant. die zit op me te wachten of zo. Weet je wel? Dat je ja. echt dacht van, oh, gut. Maar ik ben altijd wel uit blijven gegaan. Ik ben nooit gestopt met... Uh, met uh, ik, ik hou best wel van, uh, van het nachtleven ook wel. En dan niet van de clubs en uh, danse dance dingen, maar van een café. En uh, van de pleinen en Amsterdam. Dat, dat heb ik altijd wel. Dat is wel ondanks. Dat hoort ook bij, dat hoort ook bij, bij de muziek natuurlijk. Dit keer gaan we luisteren naar een, een stuk van, van Sap 4. Het, het gaat nu ja. echt, uh, echt gebeuren. Ja. Uh, wil je er nog iets over zeggen van het Want het, nou, het is ja, een interessante heb... samenwerking. Ja, zeker uh, ook het, uh, de uitdaging om uh, op, op dit niveau uh, te mogen uh, meedoen. En dat het ook nog lukt. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. En ook om te zien hoe dan zo'n groep uh, uh, dat aanpakt. Het is een enorm leerzame ervaring geweest ook. Zij werken als, echt als een, als een team. En uh, als je een idee hebt, bijvoorbeeld een van de vier strijkers van SAP zegt... nou, het lijkt me ontzettend leuk om met bijvoorbeeld een spinvis wat te doen. Dan is het dus niet zo van... dan is het, nou, zou leuk kunnen zijn, doe maar. En dan, ga je de, dan, ga, dan pak je dat aan. En, en ze zijn allemaal, zijn ze ook, uh, vooral Oene en Jasper Leclerc. Oene, Oene van, van Jasper Leclerc. Ze zijn ook uh, componist, dus materiaal vliegt je om de oren. Het is echt ongelooflijk. Dus qua inhoud uh, en, uh, en uh, muzikale uh, diepgang uh, is het dik voor elkaar En altijd weer een nieuw project. En het lukt omdat er dus van, steeds van een andere kant input komt in die groep. Dus het, het, zo, dat groepje ligt ook, zal ook nooit stil liggen Omdat ze uh, ja, zich allemaal inzetten en allemaal creatieve geesten zijn. Dat is natuurlijk wel, wel het mooiste wat je kan hebben. We gaan luisteren fly with them. Huh? Het is Nog niet helemaal representatief, want dit, dit is de, de, een, de allereerste repetitie. Een opname dus nog een nog u... uitprobeer repetitie was dat nog om te ruiken aan het, aan het materiaal en dan ook nog een opname met een, een, een, een videocameraatje voor YouTube alleen maar. Maar goed, oh, het, is, het is een beetje om de sfeer. Ik heb het, ja, ik heb het, in het is de... De... een geweldig stuk wel. Dat is een stuk van, van Oene, dat heet TC2. Dat is ge, gebaseerd op een. Nou, er zit een heel interessant verhaal bij. Dat, wat te maken heeft met uh, Tony uh, Roe, Dat is uh, de T en de C staat dan voor Calculations. Maar uh, dat is een van de pittigste stukken die ik ooit, uh, die ik ooit heb gedaan. En ik vind het echt het uh, meeste werk is dat. Maar hebben ja, het is, ook opgenomen met, uh, met de Estherfest, Ook een groep waar ik met Oene in zit. Dat is een groep met uh, uh, Jeroen van Vliet uh, met de Erken. Een uh, saxofonist. Jeroen Vliet is een uh, toetsenist. En Oene en ik, en daar hebben we nu net een cd mee af, die komt binnenkort uit. En die gaat heten Papillon. <laughs> vlinder. Lalalala. Er komt ook een vlinder op de hoest, ben ik vandaag achtergekomen. Maar wel met zo'n spel er doorheen. En uh, daar hebben we dat stuk ook opgenomen. Ik ben zo trots op. Het staat, het, het staat wel op mijn soundcloud. En dat is een hele hoge kwaliteit wel. Dus misschien op hetzelfde stuk en dan met... Uh, dus eventueel. Ik kijk heel lief naar de regie of die dat zo snel kunnen vinden... op jou, jouw Soundcloud, dat, dat stuk. Voor jou, voor jou is dit heel erg iets nieuws. Hè? Dit, dit is heel erg... Een, nou, het is een uh... enorme uitdaging. ook om, uh, Bijvoorbeeld Jan Rokita. Ook als je dan ziet in het muziekgebouw aan het IJ... of uh, we hebben in het theater lief vrouw in Amersfoort gespeeld. Er komen echt mensen op af en die, die, die vreten die man op. Het is een ongelooflijk virtuoos En uh, hij is ook in... in uh, ja eigenlijk In de hele moderne, eh, contemporaine, klassieke muziek... is hij echt een begrip. Hij leest ook, ik heb hem partijen zien spelen gewoon in één keer. Ook, en dan de meest ongelofelijke, rare maatsoorten en toestanden. Het is een, een, een, een hele knappe, hele knappe muzikant is dat. En ja, om, dat is natuurlijk omdat, hè, zeker als je mijn achtergrond weet... van Noest gepriegel vanaf mijn 21 ste dan is dat natuurlijk enorm voor mij persoonlijk een enorme bron van vreugde. Dat ja. klinkt wel, maar het is wel zo. Dat het goed is afgelopen. En ik had zelfs het gevoel met dat concert wat jij hebt gezien... in het Muziekgebouw aan het Ei dat ik zelfs af en toe zo goed boven het materiaal stond... dat ik bijna de, de, de, de, de, de lijm was binnen, binnen het gezelschap af en toe. Ja, ook omdat ik sta... en de mensen dus de, bijvoorbeeld de maat aan mij kunnen zien dan ook wel. Wat zeker is als, als sommige dingen nog wankel zijn... en uh, heel veel composities van Oen zijn uh, uh, ja, ritmisch onafvolgbaar. Dat is, Oene is ook de meest ritmische persoon die ik ken. Maar op de een of andere manier lijkt het... als je met zo'n strijkkwartet speelt... als, als vergeleken met, met een gewoon meer traditioneel jazzbandje... omdat je geen echte ritmesectie heb in de klassieke zin. Omdat ja. iedereen zo nauw op elkaar moet zitten. Omdat de composities ingewikkeld zijn. Ja. Het, het lijkt wel alsof, alsof de grond onder jullie voeten... oneindig diep is. Dat als iemand ja, maar het zou... die jongens spelen al heel lang samen. Dus ze, ze, ze, ze kennen ook... ook uh, daar begin ik ook steeds meer achter te komen. ook Omdat ik, ik wil... wel echt blijven doen... wat ik leuk vind. Dus je hoeft niet altijd uh, te excelleren. Dus je hoeft ook niet altijd te zoeken in je medemuzikanten uh, wat, wat ze wel kunnen. Je moet af en toe ook achterkomen wat ze niet kunnen. En, en, en daarbij ook, daar ook bij neerleggen. Deze jongens zijn al door zoveel... Uh, net zoals wij met de ploktoons. Hè, we kennen elkaar zo goed. We weten ook mekaar's tekortkomingen. En dat is eigenlijk ook heel erg leuk om daarmee te werken. Dus dat je sommige dingen niet kan doen. Dan maakt de keuzes, keuzemogelijkheden muzikaal ook eigenlijk uh, veel duidelijker. Veel, veel je krijgt een bijna, bijna rechtlijnige uh, uh, koers, krijg je dan. Zeg een koers? Ja, dat zei je. Ja, we, we, hadden, we hadden het net over uh, de eerste muziek, Elvis Presley... en toen via, via de funk naar, naar Charlie Parker en, en Weather Report. Koers, wat, sorry. Wat, wat, wat, wat draai je nu thuis eigenlijk? Wat, wat uh... um. Nou, ik heb een, denk ik, een van de beste DJ's van de wereld, die woont bij mij. Dat is namelijk mijn zoon. Ja. Die is een soort van muzikoloog geworden in de oude blues. Hij gaat ook naar Amerika. En dan gaat hij al die bedevaartsplekken, waar crossroads en al die, die Mississippi, plekjes waar in Red en Belly en Blind Lemon Jefferson. Allemaal, al, allemaal muziek die ik eigenlijk nooit echt goed gehoord had. Die hoor ik de hele tijd, heel veel oude blues. En hij houdt ook heel erg veel van... Uh, van uh, en dat hoor ik keihard door het huis natuurlijk de hele tijd... want hij is uh, 19 of 18. 18 is hij. Of 19, of weet ik. Nee, 18, denk ik. En, uh, maar dan ook veel Led Zeppelin en van die oude hippie-muziek... daar houdt hij ook heel erg veel van. Zelf uh, uh, ja, luister ik eigenlijk naar wat iedereen om me heen doet... vind ik interessant... En dat, dat ja, zeker nu op, op onze leeftijd, het niveau ligt best wel hoog, zeker in Nederland. Met alle, alle projecten die omheen gebeuren. En die ik zelf waar ik zelf mee bezig ben, dat, dat vind ik heel interessant. En ik, uh, ja, ik, ik zit sinds drie maanden zit ik ook op, uh, op Facebook. En dan krijg je ook geweldige filmpjes dan allemaal van. Dan sturen uh, van, mensen filmpjes van anderen ja, die ze, en, en, die ze en, zien. En, uh, ik heb een, een van mijn beste vrienden, zo niet mijn beste, Frank van Dok, een percussionist van de, van de van de uh, New Cool Collective. Die is echt een uh, professor in de hedendaagse pop en R&B... en alles wat er nu aan de hand is. En ook dance en hij uh, die, die weet alles wat er allemaal gebeurt. Dus die, die, ja, daar, daar blijf ik wel, wel goed op de hoogte van. En Maar je zei net, een, een gitarist zit altijd te pielen... en je hoort dan om, om, om je heen Led Belly van je zoon en, ja. en Led Zeppelin... en dan via Facebook alle R&B van nu en ja. dan alle jazz Ja, En, en, en ik zit van... natuurlijk zelf... Uh, en dat is niet, uh, geen, uh, de overdrijf niet maar Ik zit zelf eigenlijk, meest, het meest grootste deel van... Uh, dat ik achter mijn bureautje zit, zit ik zelf te spelen, natuurlijk. En daar, daar kan je eigenlijk niet zoveel... Laat eens horen waar dat toe leidt, speel eens wat. Ja, nou ja, uh, bijvoorbeeld... We uh... een verzinnen gewoon wat, eigenlijk, en dan bijvoorbeeld... Uh mm -hmm. Oh ja, dat, dat komt even. De, de, als je improviseert, want jazz gaat uiteindelijk heel erg over, over improviseren. Waar ben je dan uh, mee bezig? Is Hou is een dan dan... er vanaf, zoals vandaag? Uh, ik heb nu, nu een heel leuk weekend en met uh, allemaal los, uh, los, los zand. Allemaal uh, duo's en trio's uh, waar ik uh, eigenlijk bijna nooit mee speel. Zoals overmorgen ben ik de gast bij uh, Peter Beets met uh, Ruud Jacobs. En dan overleg je ook zelfs. Uh, over het repertoire, en dan, dat vond ik zo charmant, toen zei hij ook van... Uh, nou, uh, jij even wat hagel, sch stuur, sch schiet even wat hagel af. En daar bedoelt hij mee van, nou, geef maar een lijst met heel veel stukken... wat je leuk lijkt en wat je denkt wat goed zou kunnen werken, ook met Ruud Jacobs. Wat natuurlijk een van, van, van echt een uh, heel geweldige muzikant is om te mee te mogen spelen. heb ik nog nooit mee gespeeld. Een paar keer moet wel. In, uh, in Spanje, want uh, daar in een, in een, een hotel of een, uh, ja, een plek, een kelder van een hotel waar ik af en toe speelde. Waar hij dan altijd kwam, omdat hij daar vlakbij woont. Een hotel van, van een paar Nederlanders. En uh, een mooi kasteel met ook een, een soort van Teletubby Lift, die zo de berg in nou, In ieder geval een heel verhaal ook. Maar uh, een schot Hagel was dus gewoon een enorme zooi stukjes. En dan komt, hij, dan, zegt hij, uh, dan komt hij weer terug. Nou, en misschien dit ook nog bij. En dan maak je zo een veel te grote lijst met stukken. Want je speelt maar 2,5 set. Of, het is een café gig, dus je speelt wat langer. Maar je, maar je, hebt, dan, je hebt dan een stuk, een, ja, een melodie. Dan ga, je, dan ga je daarmee aan de slag met, uh, met die stukken. Dus in ieder geval thematisch materiaal uh, oprakelen. Dat, uh, ik heb al, we hebben al gezegd, ik ben, ben een, natuurlijk een toetergitarist. Dus de, de, de thema's zijn echt... De, ja, de, de voordrachtelijke kunst van een, van een thema goed uh, weergeven. dat is eigenlijk iets waar ik de laatste jaren pas mee bezig ben. Uh, maar uh, dus dan ga je dat checken. en dan ga je toch. ja, eigenlijk zitten improviseren op die akkoorden. dat is dan echt zo'n soort ding. Maar dan de dag daarna. speel ik dan. Uh, heb ik een, een helemaal vrij improvisatie optreden. met uh, een van mijn grote helden. met Arnold Dooiweert in Tilburg. En dan, ja, dan heb je een hele andere mindset... want dan ga je meer vanuit klankdingen denken. En het leuke is dat het publiek snapt het dan ook vaak wel... dat je dan echt puur improviseert. Dus je hebt, je hebt ook geen, uh, geen uh, uh, metrische leidraad... of een harmonische leidraad. Dat, dat moet allemaal ontstaan. Dat kan wel ontstaan. En je kan ook wel terugvallen op een stukje. We hebben wel repertoire, natuurlijk. Maar, maar het risico van een gitaar is dat je vingers het overnemen. En, en het nadeel van je vingers is dat ze soms een beetje. Nou, het is juist gaan. wel fijn ook. Want soms moet je dan. Eh, zo zoals je net zei van ook oh, een paar Charlie Parker melodietje. Ik zou het begon niet weten, maar het zit nog wel in mijn vingers. Dat doen dus je vingers gewoon. Dat ja, doen je niet je zelf. Die, die, die hebben toch een soort van geheugen. Het zitten toch eh, bijna kleine hersentjes in, in de vingertopjes. Maar hoe hou je het spannend als het je vingers zijn? Uh, ja, nou je zou denken dat stem of, of, of lucht spannender is. Maar ik denk dat snaren altijd universeel een heel spannend uh, medium is geweest om, om geluid over te brengen. Het tokkelen van snaren, dat, is, dat moet je niet onderschatten. Daar zit wel, wel degelijk zit daar heel veel zeggingskracht ook uh, in. Het is altijd magisch geweest, ook in de, in de mythologie en zo. Er zijn altijd harpjes geweest. Ja, af en toe een engeltje met een trompet, maar ja. Dat komt daar dan uit, een beetje schaamte vol. Nee, ja, gitaar is, is een van de van de eerste instrumenten die uh, ja die in de geschiedenis voorkwam. En harpjes, en engeltjes hebben ze ook en zo. Het is het is toch het in uh, het heeft iets met de kosmos te maken ook volgens mij. Ergens iets. Het trilling en uh, harmonie ook wel belangrijk. In jouw muziek lijkt het, lijkt het zo. Jazz is vaak heel veel noten en dingen heel ingewikkeld maken. Maar bij jou lijkt het dat veel meer om, om een soort essentie te gaan. Je bent juist niet iemand die het ingewikkeld nou, wil maken. Mijn compositie is juist... Uh, ik vind het juist wel heel... Ja, of ik heb soms fla flap ik er zoiets uit. Dat blijken dan ook meestal de beste stukken te zijn. Die, echt, die eigenlijk in een twintig seconden klaar zijn. He, dat ze er opeens zijn. Maar ik ben wel een enorme constructiewerker, zeg maar. Ik hou ontzettend van hele gemene, hele moeilijke ritmes. Die ook... Mijn echte jazzvrienden, zeg maar, de vierkwarts, mijn vierkwarts en hooguit driekwarts jazzvrienden, absoluut niet kunnen spelen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik ook met mensen zoals Oene En helemaal natuurlijk met Martijn Vink en, en, en, en Jeroen Vierdag. En, en helemaal Efrim Turgio natuurlijk ook. Dat die dat de bereid zijn zich voor te Tom, verdiepen ja. in, in dan die ideeën van mij. En die zijn absoluut niet. Ze klinken allemaal heel erg. Ja, gewoontjes, maar als je dan... Ja, probeer maar eens mee te klappen, in sommige gevallen. Maar dat, dat is als componist, maar als je als gitarist zo leert... Dan, ja. dan lijk je een beetje wars van wat veel andere jazzgitaristen doen... Van het, van het heel erg compliceren, dan, dan wil je toch een ja, soort nou, essentie ja, ik, raken. Ik, ik, ik ben, zoals ik zei, ik ben, ik ben nog een beetje aan het leren. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Op een gegeven moment kan ik het ook. Dan ik ze allemaal eens even laten ruiken dan. Oh nee, maar ik, ja, ik dacht... Ja, volgens mij hou je daar helemaal niet van. Nou, nee, ik, ik, ik, ik hou van... van, van, van ik vind structuren vind ik natuurlijk hartstikke gaaf. Ook, een van de meest inspirerende mensen... waar ik ook de laatste tijd ook een hele leuke tour mee heb gedaan... is Harme Fraaien. We hebben ook net een tour gedaan met Rudy Mahal... die, die, die, die, die uh, clarinetist uit, uh, uit Berlijn. En uh, Samuel Rohrer. Dat is eigenlijk de muzikant met het meeste overzicht muzikaal ter plekke die ik ken. En uh, ja, dat gaat, dan, dat gaat dan echt over... Uh, over de Je hoeft ze inderdaad nog ineens te spelen, maar ze, maar ze zijn er wel. Hij, hij componeert bijvoorbeeld een stuk, dan is de melodie uh, vijf maten... en die maten zijn dan ook uh, niet allemaal hetzelfde. Uh, maar het ritme is maar vier maten en het baspatroon... of uh, de, de, de onderliggende drone of zo... Die is dan maar drie maten. Dus dat komt dan. Maar dat loopt allemaal wel door. En dat. dat je hoort gewoon bij de eerste klank. Hoor je, hoor je dat hij dat, dat ook beheerst. Dat hij die dus die, die drie meters ook tegelijkertijd kan laten lopen. En zo. En dat, ja, dat vind ik natuurlijk allemaal ontzettend spannend. Dat gaat, dat gaat dan ook eigenlijk meer. Minder nog over de vingers dan inderdaad. Dan wel over uh, je bevattingsvermogen eigenlijk. We gaan uh, even kijken of het uh, inmiddels gelukt is om het, om het stuk te krijgen, want nu een stuk met, met, met SAP 4. Ja, we gaan gewoon luisteren. Ja. IJsselijke stilte. Ja. <laughs> Het is niet een stuk Papillon van Sap 4, maar wel een heel recent stuk. En eigenlijk nog niet helemaal uh, afgemixt. Dit is nog niet uh, gemixt en gemasterd. Deze versie dan, die op mijn uh, Soundcloud staat. Wil jij het netjes afkondigen? Dit is uh, de compositie van uh, Oene van Geel, uh, TC2. Uh, uh, gespeeld door Estefest met mette erker op, uh, uh, hier op basklarinet. Jeroen van Vliet op vleugel. En Oene van Geel op viool. En mijzelf op gitaar. Kronk, klonk heel spannend. Het was leuk je te gast te hebben. Dank je wel. En uh, Graaf, heel veel succes met het project. Er, er komt een album, er komt een tour, er komt van alles aan. En ja. De ploktoons gaan weer spelen. Dus, dus je bent uh, volop aan het werken en volop ja. te bewonderen. Ja. Gelukkig komende ja. maanden. Anto Goudsmit, hartelijk dank. Ik te het bewonderen. Dat, uh... Ja, dat is mooi hè? Ja. Ja. We, sluit het, uh, We sluiten het eerste uur deze week uh, elke dag af met een deel van een, een serie. Want de film The Monuments Man, die volgende week in première gaat... met George Clooney, gaat over een groep wetenschappers en soldaten... die proberen kunstschatten te redden uit handen van nazi-dieven. En het redden van kunstschatten is een mooi thema. Het is ook uh, iets waar Prins Klaus Fonds zich mee bezighoudt. Zij proberen over de hele wereld kunstschatten te redden... na natuurrampen en conflictsituaties... Deze week een aantal voorbeelden daarvan. Vandaag Christa Meinersma van het Fonds over een lepenfort in Jemen. In 2013 kregen we een verzoek van een lokale gemeenschap... in, in de hadramout regio van Jemen om te helpen met het, uh, het stabiliseren van een, van een fort. Dat fort dat staat hoog op een heuvel. Dat steekt als een punt zo de lucht in. Dat is een, vier, uh, een gebouw opgetrokken uit leem... van vier etages, traditioneel gebouwd. Uh, echt, echt een landmark in de regio. En dat stond op instorten door een aantal overstromingen... en ook door verwaarlozing. En de gemeenschap had al eerder aan de lokale overheden... en ook aan andere organisaties gevraagd of ze alsjeblieft konden helpen... met het, met het stabiliseren van dit gebouw. Uh, een soortgelijk uh, fort in de omgeving was recentelijk ingestort. En toen zijn ze bij ons uh, gekomen met de vraag of wij... Uh, uh, ja, of die, die, die stabilisatie die echt noodzakelijk was geworden... dus die noodreparaties uit zouden kunnen voeren. We hebben in Jemen al eerder gewerkt met een Iraakse architecte. Zij is echt een wereldexpert op het gebied van uh, leemen bouwsels... architectuur uit leem. Uh, zij kan ook gezien haar achtergrond in Jemen werken... wat op dit moment helemaal niet zo makkelijk is... En uh, zij heeft dus voor ons gekeken naar, naar dit gebouw. Zij heeft uh, met, met uh, gemeenschap uh, gekeken wat er mogelijk is. En op een gegeven moment bij ons een plan ingediend. En wij hebben, uh, ja, wij hebben dus ook uh, besloten om dat te steunen. Het mooie van dit verzoek is, het gaat niet om een werelderfgoed -site, Maar het gaat echt om een, een, ja, een iconisch gebouw. Uh, van grote uh, architectuurwaarde, maar ook van grote waarde voor de gemeenschap. En het is de gemeenschap zelf die dus het verzoek heeft ingediend... om uh, ja, die noodreparaties uit te voeren, zodat het gebouw bewaard kan blijven. Zij hebben daarbij ook uh, ja, uh, de toezegging gedaan dat ze als gemeenschap... maar ook met de lokale autoriteiten voor, de verdere, voor het verdere onderhoud... van dit gebouw zorg zullen dragen. De waarde zit hem ook in de geschiedenis... en de betekenis in de geschiedenis van dit fort. Dit fort was een, was een verdedigings... Uh, ja, dat fort was gebouwd voor de verdediging... van uh, bepaalde machthebbers die zo'n twee eeuwen geleden in die regio de macht hebben. En die gemeenschappen daar die vereenzelvigen zich nog heel sterk... qua identiteit, uh, qua filosofie, qua uh, andere aspecten... Uh, met die periode. Dat is dus een stuk in hun geschiedenis wat ze levend willen houden. Ze zien ook mogelijk in de toekomst een bron van inkomsten uit toerisme... omdat het een prachtige plek is en, en een prachtig gebouw... waar ook in het verleden wel uh, ja, toeristen heen zijn gekomen. Het verzoek uh, om uh, hulp komt altijd van een lokale partner... een organisatie of, of een persoon, wat dan ook. Bij ons uh, wordt dat verzoek bekeken door een stuurgroep. We hebben een stuurgroep van allemaal experts... Uh, op het gebied van architectuur, op het gebied van ontwikkeling... op het gebied van archeologie. Dat is een groep mensen die hier in Nederland zit. Alle voorstellen gaan naar hen toe. En wij kijken dan naar een aantal criteria. De waarde van het erfgoed voor de gemeenschap of als, als cultureel erfgoed in het algemeen. De noodzaak, dus echt wat, wat is de noodtoestand... wat is de nood die deze interventie mogelijk maakt. We kijken naar het budget, is het redelijk? We kijken naar of het überhaupt uitgevoerd kan worden... gezien de politieke situatie, gezien de, de omgevingssituatie. Gaat dit lukken? En we kijken naar wat is de kans... dat er vervolgmaatregelen genomen gaan worden of een volledige restauratie, of het goed onderhouden na die noodingreep. De meeste van onze projecten, en ook dit project, zijn minder dan 35.000 euro. Het is eigenlijk zelden dat we daar boven gaan. Um, we geloven dat door juist de snelheid van de interventie op tijd uitgevoerd dat je met weinig geld, relatief weinig geld... heel erg veel kunt bereiken. Dus gemiddeld liggen dit soort projecten zo rond de 20, 20, 20 25.000 euro. Dit was een project waarvoor uh, um, 32.000 euro um, uh, ter beschikking is gesteld. En daarmee is eigenlijk die hele noodreparatie uitgevoerd. Oh, ja, Met muziek uit Jemen, een bijdrage van Inge Ter Schuren... en morgen over kunstschatten uit Zuid-Soedan. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het tweede uur. Thomas Verbocht schrijft een verhaal op basis van iets... dat hij vandaag in de kranten heeft opgepikt. En we gaan het ook hebben over de liefde. Een boek, een heel oud boek, is opnieuw vertaald. Andreas Kapelanos door Piet Gerbrandi En dat hoort u zo meteen. En we gaan het ook hebben over een jonge vrouw... die alvast terugkijkt op haar leven. Want dat is weer een thema van de voorstelling. The Truth About Kate. U kunt ons bereiken via Twitter, at VPRO NMS... of via de mail, nooit meer slapen, vpro.nl. Tot zo meteen.